11 Uur. Het LOS-journaal. Door Alt Meegens. In de Rotterdamse haven zijn vannacht twee mannen aangehouden. die verdacht worden van koperdiefstal. Agenten zagen een man lopen met een plunjezak. waarin 50 kilo koper bleek te zitten. In een rugzak had hij nog eens 10 kilo koper. vermoedelijk afkomstig van een bliksemafleider, de politie. Hij kon dus ook niet snel zichzelf uit de voeten maken. Want daarvoor was de rugzak en de kliniebouw iets, iets te zwaar voor. Wij gaan nu als eerste proberen te achterhalen waar de bliksemafleider vandaan komt. Want dat ja, is gewoon echt levensgevaarlijk. En natuurlijk gaan we kijken wat in de plunjezak zat. Waar dat vandaan komt, dan gaan we die ook achterhalen. Toen de agenten met een politiehond het terrein afzochten, vonden ze een tweede man die op een dak stond. Ook die is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. De subsidieregeling om de verkoop van schone bestelauto's te stimuleren stopt zaterdag. Volgens staatssecretaris Atsma is de belangstelling zo groot dat het geld op is. Eigenlijk zou de regeling over drie maanden aflopen, maar dat wordt dus vervroegd. De branchevereniging van autoverkopers BOVAG. Ja, we wisten dat het, uh, bedrag, uh, het subsidiebedrag eindig was. Het is alleen iets sneller gegaan dan, uh, dan we hadden verwacht... omdat de bestelauto-verkopers zijn uh, aangetrokken de afgelopen maanden. Maar we wisten dat er een eind zou komen aan deze subsidieregeling. De regeling bestaat al sinds 2006. In die tijd is de verkoop van auto's met zo'n filter... gestegen van bijna nul naar 84 procent van alle aankopen. Nu de meeste bestelauto's schoner zijn, komt Adsma later dit jaar... met een stimuleringsregeling voor schone vrachtauto's en bussen. Bij bomaanslagen in de Iraakse provinciehoofdstad Diwania zijn zeker 22 mensen omgekomen. Kort na elkaar ontploften twee bommen bij een controlepost bij het huis van de gouverneur. Daar was net de wisseling van de wacht bezig. Een van de bommen werd door een zelfmoordterrorist tot ontploffing gebracht. De ander zat verstopt in een vrachtwagen. De meeste slachtoffers zouden bewakers van de gouverneur zijn. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Staatssecretaris Atsma heeft onrechtmatig gehandeld... door de invoer van Maleisisch hardhout toe te staan. Dat heeft de rechter in Den Haag bepaald. In een kort geding, dat was aangespannen door onder meer Greenpeace. Volgens een adviescommissie wordt het Maleisische hout niet duurzaam geproduceerd. Atsma negeerde dat advies. Greenpeace daarover. Wij konden aantonen dat dat niet het geval is. Er vindt grootschalige kaalkap plaats. Er vindt de schending van mensenrechten plaats. De toetsingscommissie kwam ook tot dat oordeel... Echter, de staatssecretaris besloot het toch goed te gaan keuren. Volgens de rechter mag Atma het advies naast zich neerleggen... maar heeft hij dat niet zorgvuldig gedaan? De staatssecretaris moet nu wachten... met het toestaan van de invoer van het Maleisische hardhout... tot een beroepsprocedure tegen het advies is afgerond. Het weer vanmiddag wisselen bewolkt, hier en daar nog wat regen... later overwegend droog, en dan klaart het wat op. De middagtemperatuur loopt meteen van 18 graden aan zee... tot 22 graden in het oosten. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda en Reewijk 2 kilometer. De rechte reischok is daar dicht. Daar staat een vrachtwagen stil. Dat is ook het geval op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen knooppunt Eveling en Noordloos 5 kilometer. Tussen Lexmond en Noordloos is de rechte reischok dicht. Vara Radio 1. De gids .fm, Met Felix Meurlups. Goedemorgen. Zonder zorgen roepen dan de optimisten onder u, maar het ziet er allemaal iets minder rooskleurig uit. Want het wordt steeds duidelijker, zowel het pensioen als de zorg worden onbetaalbaar als we zo doorgaan. De regering vroeg onlangs dan ook aan de SER om te onderzoeken of mensen niet zelf voor de zorg kunnen sparen. Het pensioen ging die kant al op natuurlijk. En wat betekent dat dan voor u en voor mij en voor de solidariteit? Daar praat ik over met de econoom Thijs Knaap zo meteen. We tijgen door het struikgewas in een omtrekkende beweging met heel veel geduld. Dat zijn de manoeuvres die de schrijver van het handboek Natuurfotografie maken. Zo meteen hoort u een van hen. En de Nederlandse banken spelen al eeuwen een belangrijke rol in de grondstoffenhandel. Kakao, koffie en katoen kwamen niet eens deze kant op zonder een lening van de bank voor het schip. En nog steeds drijft de handel op leningen. Heeft de bank daarmee ook invloed op de hoge grondstoffenprijzen die soms tot voedselrellen leiden? Rick Torken van ABN AMRO ligt toe in deze uitzending. En verder kunt u meekijken. De, gids .fm. de gids .fm. Morgen demonstreren daklozen in Rotterdam voor het stadhuis tegen de sluiting voor de nachtopvang in de Rotterdamse Waalhaven. Voor daklozen afkomstig uit de buurt wordt er een alternatief geregeld, maar wat gebeurt er met de anderen? Dominee QV van de Pauluskerk maakt zich ernstige zorgen. Aan de telefoon de Rotterdamse wethouder Marco Florijn van Sociale Zaken. Meneer Florijn, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben voor dit gesprek vier minuten. Is het ja. uh, eigen daklozen eerst in Rotterdam? Nee, um, het is gewoon iedereen die recht heeft op uh, onderdak, omdat ze het niet hebben, worden gewoon keurig geregistreerd. Die worden ook gewoon ondergebracht. Er zit één, uh, één probleem in waar de dominee natuurlijk ook op hamert en dat zijn de illegalen. En die illegalen, waar moeten die terecht dan? Die blijven lekker illegaal een beetje rondzwerven? Nou, er zijn twee uh, groepen illegalen. De ene uh, groep... Heeft een medische uh, indicatie, dus uh, daarvan heeft de arts uh, uh, gezegd van nou deze mensen die kunnen niet uitgezet worden. Uh, daarvan gaan wij natuurlijk gewoon een oplossing uh, zoeken. Uh, dan heb je de andere groep die al eigenlijk jaren weet dat zij niet welkom in Nederland zijn. En ik heb gisteren ook met de dominee gesproken daarover. We hebben ook met hem afgesproken dat we uh, die mensen vanuit de gemeente niet kunnen opvangen. Um, uh, hij heeft ervoor gekozen om dat uh, uh, wel te doen. Um, en uh, uh, dat is ook iets waar de dominee samen met het Rijk over moet praten. Van hoe kunnen we dan in ieder geval deze mensen uh, via de IND en dienst terugkeer en vertrek... Um, um, ook weer um, uh, terug laten gaan naar uh, land van herkomst. Ja, dat is al jaren een probleem natuurlijk. Hè? Dus deze mensen vallen tussen de wallen en het schip en zijn in Rotterdam straks helemaal van huis en wat dan ook verlaten. Nee, want het is uh, glashelder dat uh, uh, als uh, mensen een uh, negatief oordeel hebben gehad... en dat is ook gewoon beleid zoals we dat met elkaar hebben afgesproken... naar aanleiding van het generaal Perdon, dat je dan ook gewoon als overheden heel helder moet blijven... En op het moment dat je dan toch gaat opvangen, ja, dan uh, blijft dat beleid natuurlijk ook niet uh, in, in stand. Er zijn hier hele duidelijke afspraken over. En het is ook een verantwoordelijkheid van uh, uh, terugkeer en vertrek om dat goed op te pakken. Je ziet op uh, uh, individueel niveau vaak dat je uh, daarvoor uh, ook om tafel moet. Uh, en dat uh, wil ik uh, uh, um, ook wel initiëren samen met de dominee. Om ervoor te zorgen dat uh, DTNV hun werk gaat doen. DTNG dat is... Uh, dienst terugkeer en vertrek. De regeling die moet 31 augustus ingaan. Dan is het nog niet al te koud. Uh, dus je moet maar ergens een eigen huisje bouwen... van kartonnen dozen of onder een brug gaan slapen? Nee, want dat zou echt onverantwoord zijn. Uh, dus uh, wat ik ga doen is... Uh, ik heb nu um, uh, een, uh, een zoektocht um, uh, gestart... om te kijken waar ze wel uh, terecht kunnen. Er is ruimte in Rotterdam. Uh, en um, daar ben ik nu met de laatste bespreking over mee. En dan gaat het dus over die groep illegale, waarvan u zegt die moeten eigenlijk het land uit, maar die kunnen dus wel elders terecht. Nee, die uh, moet je juist, want het zijn er een stuk of twintig, uh, heb ik begrepen. Dat weten wij niet, omdat wij daar uh, verder niet over gaan. Een uh, stuk of twintig heb ik begrepen en dat betekent dus dat er uh, ook twintig dossiers uh, uh, liggen bij uh, dienst, terugkeer en vertrek. En daar zal uh, dienst terugkeer en vertrek voor aan de lat staan. Ik sta aan de lat voor de mensen met een medische noodzaak. Dat is wel leuk dat ze aan de lat staan, dat die, die dienst terugkeer en vertrek. Maar ondertussen lopen die mensen zwervend op straat. En met name in Rotterdam? Nee, want uh, dat is 31 augustus dus, uh, wordt, uh, wordt de voorziening gesloten. Dus dat betekent ook dat uh, nu uh, dienst terugkeer en vertrek uh, snel uh, moet gaan handelen. En uh, net zoals dat wij dat doen in Rotterdam. Ja, maar voorlopig handelen ze nog met ongelooflijke bureaucratische traagheid. Ja, en maar de Nederlander betaalt daar ook uh, geld voor. Dus uh, ik zou zeggen, ook richting het Rijk: van uh, doet uw werk. Maar als het niet snel genoeg gaat, meneer Florijn, wat dan? Nee, ja, maar dat is uh, uh, de verantwoordelijkheid van het Rijk. En ik. Ja, uh, kunt u wel zeggen, maar ze zwerven uiteraard... rond de nieuwe stad dan straks. Kijk, als zij dit niet uh, op een zuitende manier doen. Dan um, uh, ga je uh, gaan gewoon alle gemeenten in Nederland illegale... die al een aantal keer een beslissing hebben gehad, die ook geen medische grond hebben om hier uh, wel te blijven, ga je uh, wel allemaal opvangen. En dat is gewoon niet de bedoeling. Hartelijk dank, Marco Florijn, wethouder Sociale Zaken Rotterdam. Gaat. De gids.fm. Hoe kun je een prachtige natuurfoto maken. Om de fijne kneepjes van de natuurfotografie te leren kennen, schreven Bart Siebelink en Edo van Uchelen er een handboek over. Verslaggever Jan Peels heeft het doorgenomen. Is dat iets voor jou, natuurfotografie Jan? Nou, nee, niet echt. Ja, af en toe met de vakantie kan ik nog wel eens een half uurtje in het gras liggen om een vlinder te fotograferen, maar dat is het dan wel zo'n beetje. En bovendien, ik heb ook niet zo'n hele mooie camera waar je van alles aan kan instellen. Ja, misschien? Ja, nee, ik doe dat heel vaak. Ik lig heel vaak in het gras en dan wacht ik tot er een vlinder langskomt. Zijn er veel mensen mee bezig? Ja, heel veel. En lukt het toch ook een beetje, die foto's? Ja, ze zijn haarscherp. Haarscherp, nou ja, het is nog niet zomaar gezegd dat dat de, de techniek is hè, van zo'n foto. Want uh, je kunt op heel veel manieren naar die foto's uh, kijken. Maar er zijn honderdduizenden mensen mee bezig. En uh, veel van die foto's die ze dan op zaterdagmiddag maken in de natuur, die kun je ook weer terugvinden op internet. En dan zie je wel het verschil hoor, tussen die kietjes en uh, de foto's waar ze over ze dan echt nagedacht hebben. Nou, hoe dan ook, om te zien hoe je zo'n bijzondere foto maakt, ben ik met de twee schrijvers de hei opgegaan. Dit, dit, dit rupsje, dus van de Sint-Jacobs-vlinder. Hij is geel met zwarte bandjes. En als je goed let op de zijkant van de paden, dan zie je overal die rupsjes opduiken. Dat is natuurlijk de truc van het ja. fotograferen. Al lopende kijken? kijken. Het is gewoon kijken en ik kan ook niet normaal wandelen zonder voortdurend dit soort dingetjes te zien. En dan ja. heb ik ook altijd een ontembare drang om het te moeten zeggen. Ja, als je met je vrouw loopt, dan krijg je het altijd ja. donder. Want die zegt dan het als eerste van: uh, we gaan nou eens een keer gewoon wandelen. In plaats van uh, de hele tijd stoppen en dan in jouw uh, beleving is het gewoon wandelen. Maar voor haar is het geen wandelen, want wandelen is doorlopen. Waar zijn we naar op zoek? We zijn op zoek naar duivels Dat is Wat is dat? Klein warkruid. En wat is dat? Het is een, een plant. Uh, hij ziet eruit als een weggeworpen kluwe roodvisgaren. Hij omstrengelt de struikjes. En waar die greep het krachtigst is boort hij in de stengel van de heideplant... Mm -hmm. om daar de sapstroom van af te tappen. Ik hoor het al. Als fotograaf moet je ook half bioloog zijn... om uh, al dit soort details <laughs> ja. naar voren te kunnen krijgen. Ja, als je dat weet, dan is het ook interessant om die details te proberen te vinden. Maar de duivelsnaaigaar, ik hoop dat we hem zo meteen vinden... is vooral uh, visueel een uitdaging. Want als je er met je blote ogen naar kijkt... ziet het er absoluut niet uit. Een chaos. Een lelijk uh, troepje... En dan denk je, hoe kan ik hier een godsnaam een mooie foto van maken? En dat is de truc. Dat is de truc. Het is mogelijk. Het gaan we zien. Is het felrood of is het... Wat zeg je? Je zei rood. Heel klein. Het is heel klein? Okay. Het is heel klein spul. Felrood. Ja. Ja, diep rood. Dat is het oh. toch wel. ik Het is niet even mee. Er staat nu een volle bloei. Ja, daar. Oké. Okay. Zie je het rode spul? Inderdaad. Dat is het. Hele kluwe. Zo, dit is echt veel. Dat is echt veel. Nou, ik zou er echt straal voorbij lopen natuurlijk. Ja, iedereen. Het is ook uh, misschien van alle hogere planten de minst fotogenieke. De meeste natuurfotografen die raken op. van orchideeën en alles wat uh, mooie bloemen heeft. En u maar, vindt ik, dit is, mooi? Dit is nou eigenlijk fotografische grotere uitdaging. Het is een totaal introvert plantje. Laat eens even naartoe. We moeten even knielen. Dan ja. kan ik wat laten zien. Die rode draden, dat zijn de stengels. Het zijn hele dunne... Bijna lichtdoorlatende, rode, roosachtige draadjes die tussen dat hei in zitten. Maar waar begint het dan? Dat is het leuke. Eigenlijk begint het nergens, nergens. Oh, Het begint gewoon in de hei zelf. Ja, ja, het begint met een wortel in de grond. Na nou, verloop van tijd halen ze zoveel voedingsstoffen uit die heidenstengels dat ze hun oorspronkelijke hechting met de grond helemaal loslaten. Maar nu komt het! Nu moeten we een foto maken. gaan yes. maken. We gaan het doen. We gaan het doen. We moeten eerst kijken waar het licht vandaan komt dat is hier achter me. Okay. Dus uh, het handigste is om met de zon achter mij te fotograferen. Want dan heb je natuurlijk het zonlicht al mee. Dus we gaan vanaf deze kant een positie zoeken. De camera is tevoorschijn gekomen. Ja, het is zo'n spiegelreflexcamera die je natuurlijk heel veel ziet. De meeste mensen hebben zo'n kleine lens eraan zitten. Maar hier gaat dan meteen een hele grote lens op. Ja, dit is vrij groot. Dit is een centimeter 25 lang. Het is een uh, 200 mm telemacro. Dat betekent dat je een klein onderwerp lekker groot, één op één kunt fotograferen. En dat, dat is het grote voordeel van de telelens. De hele achtergrond wordt wazig. Waardoor je onderwerp er makkelijker uit los komt. En dat is iets waar je dan van tevoren al over nadenkt. Ik ga de natuur in, ik ga dat kruid uh, fotograferen. Ja. Dat moet ik dus op die manier gaan doen, want anders wordt het een, gewoon een, ja. een gewone foto. Maar op deze manier dan wordt het wel echt wat. Ja, nu kan ik één detail isoleren van de rest. En vind je het leuk om mee te kijken? Ja, natuurlijk. De macro gaat opstellen. Uh, heb ik een statiefje nodig? De camera wordt neergezet. Waar raakt u nou opgewonden van als het gaat om natuurfotografie? Uh, met name, de, de, ik ben wel geïnteresseerd in, uh, in actiefoto's van, uh, van vogels of van uh, amfibieën reptielen. Maar kun je dan ook zo, want hier er wordt nu lang uitgelegen in die hei en als iets beweegt is dat natuurlijk al veel lastiger. Dat is zeker zo, ja, met, met bewegende dieren. Ja, je moet vaak wat meer geduld hebben, je moet wat langer wachten... je moet weer eens opnieuw proberen. Je hebt wat, je hebt wat meer tijd. Of oh, hij is net weggevlogen uh, als je afdrukt. Ja, dat, dat gebeurt ook. Ik werk zelf wel behoorlijk vaak uit, schu uit schuiltentjes. En het leuke ervan is dat je dan echt het, uh, het, het natuurlijke gedrag... Van de, van de vogels, van de zoogdieren uh, uh, kunt fotograferen. Nou, is dat klaar? Is dat klaar? Kijk maar. Ja, en Als ik dan door die zoeker kijk, dan zie ik dat hele kleine bloemetje... op dat stengeltje zitten, dat roze-rode stengeltje... En verder is alles uh, onscherp. Ja, dit is een hele leuke foto natuurlijk, op deze manier. Ja, heb je ook hier aan gedraaid scherp? Nee, oh, nee, nee, nee. Moet je doen terwijl je kijkt, dan kun je gewoon zelf zien wat je scherp wil hebben. Oké. Okay. Hier aan draai je met de hand. Ja, en als ik eraan draai, dan verschuift de scherpte van het ene bloemetje naar het andere bloemetje... wat, wat verder in de achtergrond zit. Dus dan kun je dus kiezen. Het? Ik zou toch wel de voorste nemen, hoor, in dit geval. Kun je scherp stellen op de voorste? Ja, hij is heel leuk. Leuk toch? Hoe vind je dat beeld? Ja, mooi. Dat is iets wat fotografen veelvuldig doen op de, op de achterkant van je toestel kijken. Want er zit een, uh, een display. Dan kun je dus ja. de foto's uh, bekijken die je zojuist hebt gemaakt. Maar je mist vaak momenten. Dus je, dus je pik... moet niet kijken. Ja, dat heet chimpen, dat gedrag. Dat is zien fotografen kijken en dan uh, ha, ha, zo grijnzen. Zoals een chimp als CEO kan grijnzen. Maar ja, doet de chimpen wil je onmiddellijk resultaat, maar je mist wel de momenten. Dus chimpen is niet altijd handig. En van dit soort opmerkingen, daar staat dat hele boek dus ook vol mee. Met tips over sluittijden, over hoe je je het beste kunt opstellen. Wat voor soort camera's, nou, noem maar op. Ja, dat, ja dat, maar de juiste technische kant is misschien juist wat minder belicht. Uh -huh. Want we hebben, daar zijn al heel veel goede boeken over. En als je gewoon de, de gebruikswijze van je camera goed doorleest. dan heb je eigenlijk al een soort technische handleiding te pakken. Maar die, in die handleiding er staat nooit iets over uh, composities, er staat niet in hoe je dieren benadert. En, en dat soort dingen bespreken we dus in het boek heel uitvoerig. En dat is allemaal ervaring? Ja, dat is ervaring. Ook als je in een schelteentje zit, dat je er ook wel naar het toilet moet. Nou, daar biedt het boek allerlei oplossingen voor. Ja, Oké, okay, maar dat kan ik natuurlijk <laughs> zelf ook wel bedenken. Nou, <laughs> toch vragen mensen het zich af. Maar uh, is het weggelegd voor iedereen? Want ik zie hier dus inderdaad een tas vol met uh, uh, lenzen en een statief en een body en noem maar op. Je bent ook niet zomaar van de stap van een kiekje naar een echte goede foto natuurlijk. Nee, maar het is niet alleen uitrusting. Het is ook uh, een behoorlijke dosis fantasie, creativiteit en uh, ik denk ook uithoudingsvermogen en, en doorzettingsvermogen. Nou is het hier met dat plantje natuurlijk makkelijk. Maar als je echt aan het fotograferen bent voor dieren, dan kan ik me voorstellen dat je heel veel foto's maakt... Maar... Hoeveel lukt het er dan ook echt? Ik maak graag actiefoto's. En heb je vaak net één moment. Dat beter is dan het andere moment. Omdat de waterdruppels goed zitten of het licht zit net goed in het oog. En ik heb vorige week met groene kikkers in de water gezeten. Daar heb ik in twee uur tijd 2000 foto's gemaakt. En hoeveel echt goede zitten er dan tussen? Er zitten vier, vijf echt goede foto's tussen. Dan gaat die camera in de mitrailleur dus Dan is die klak, klak, klak. En terwijl de kikker springt moet je al die shots maken... En daar dan de uitzoeken. Ja, dat gaat een paar keer op de duizend goed. <laughs> ook met vlinders, die vliegen, heb je hetzelfde. Bart Siebelink, gedreven fotograaf zou te horen. Hij schreef onder meer het handboek Natuurfotografie... samen met een collega van hem. En op die uh, site Natuurfotografie.nl staat ook een hele hoop tips. En een test om na te gaan wat voor soort natuurfotograaf je bent. Nora Jones. Van de singer-songwriter en actrice Nora Jones. Geen enkele nadere toelichting. De Gids. Dan zou je echt moeten afvragen. Uh, moet je niet een aantal dingen die bij het leven horen... Uh, uh, veel meer in je eigen uh, sociale kring zien uit te vogelen? En zul je niet uh, echt een beroep op de gezondheidszorg moeten doen... als je echt last hebt van ziekte? Minister Schippers van Volksgezondheid bij haar presentatie van de snoeiplannen in de gezondheidszorg alweer dik een week geleden. De burger moet zelf de boek maar ophouden, dat lijkt tenminste de boodschap die ze verkondigt. Heeft Nederland afscheid genomen van het zo lang gekoesterde begrip solidariteit? Daarover praat ik met macro-econoom Thijs Knaap. Hij is voormalig onderzoeker bij onder andere het Centraal Planbureau. Meneer Knaap, goedemorgen. goedemorgen. Heb je het moeilijk, dan moet je gewoon een eigen kring maar opzien te lossen, zo zegt minister Schippers het eigenlijk letterlijk. Heeft u ook zo'n uh, fijne sociale omgeving die voor u gaat zorgen als u straks oud en gebrekkig bent? Even kijken, ja, ik heb uh, aardige buren uh, en ik heb twee kinderen die, uh, die alles voor me doen. Maar ja, dat is nu en ik ben nog niet oud en gebrekkig. Het probleem is natuurlijk bij dit soort dingen... Is dat het, het, het introduceert een heel groot risico in je leven. Dat ja, Je weet eigenlijk nooit hoe het over de 20, 30 jaar ervoor staat... als je de hulp daadwerkelijk nodig hebt. Dus maar er zit toch wel wat in, hè? dat we meer voor elkaar moeten gaan zorgen... zoals we dat vroeger eigenlijk ook deden, of niet? Ja, dat is op zich, heeft dat jarenlang goed gewerkt natuurlijk. Um, maar de, uh, we moeten toch ook de verworvenheden van de moderne tijd niet vergeten. De, kijk, de manier waarop het nu gaat, is dat elke burger in Nederland weet... van, nou als het echt misgaat, ik word oud, er is niemand die wat uh, uh, voor mij wil doen... dan kan ik terug vallen op de staat. Uh, die, die, die zorgt ervoor dat, er, dat ik in ieder geval ergens kan wonen. Dat ik in en uit bed getild word als dat nodig is. En, dat is een, en, en in feite is daarmee een heel groot risico in het leven... Uh, wat we vroeger hadden, eeuwenlang, is eigenlijk weggenomen. En ja dat is, dat is iets wat, uh, wat ons, denk ik, uh, heel erg uh, veel beter afmaakt. Nou kan je ook zeggen, ja, vroeger was het ook wel gezellig. Oma op zolder en uh, iedereen een beetje voor elkaar zorgen. Maar ja, dat, tegelijkertijd, hè, wat ik net zei... had niet iedereen die sociale kring direct voor handen... en was dat dus voor veel mensen een bron van grote zorg. Individuele verantwoordelijkheid, je moet zelf maar even voor je zorg gaan sparen. En dat is eigenlijk een beetje een mantra van dit kabinet. Denkt u dat het een trend is die het jaar gaat volhouden? Of waait het weer over? Nou ja, dat is wel waar, waar men op aanstuurt. En dat is, vaak is dat ook wel een goed idee. En als mensen zelf uh, uh, nadenken over wat, wat ze zouden moeten regelen om, om, om het zelf goed te hebben. Dan, ja, dat, ze weten zelf het beste wat ze nodig hebben, dus vaak is, de, is dat idee wel, uh, wel, wel in orde. Maar, uh, je moet ook wel oppassen dat je het kind niet met het badwater weggooit. We zijn in Nederland in een situatie gekomen dat heel veel dingen voor ons geregeld zijn. En dat heeft de mensen een beetje lui gemaakt. En het kabinet zegt nu van jongens kom op, we moeten er ook zelf weer een beetje voor zorgen. En tot zover is het prima. Maar je kan erin doorslaan en je kan ook zeggen van ja, je, je moet, we doen helemaal niets meer. En dan denk ik dat je toch uh, wat te ver gaat met het, met het afschaffen van allerlei dingen. Een goed voorbeeld van die mantra zagen we vorige week. Hè? Minister Schippers wil kijken of burgers hun eigen pensioengeld en vermogen kunnen gebruiken om zorg in te kopen. En daar heeft ze dan advies over gevraagd aan de SER. Wat zou uw advies zijn? Ja, de SER gaat hier lang over nadenken. Het is ook hmm. een manier om, om niks te doen natuurlijk. Ik geloof dat pas in 2013 het advies klaar moet zijn. Nou, ik kan daar wel nu al wat, wat, wat over zeggen. Het probleem in Nederland is eigenlijk dat de, de, de, de mensen die gezond zijn betalen voor de mensen die ziek zijn en door de vergrijzing loopt die verhouding tussen die twee groepen die loopt steeds verder uit elkaar. Er komen steeds meer oude mensen, die hebben relatief meer zorg nodig... en er komen, steeds meer minder, er komen steeds minder jonge mensen die dan voor die zorg kunnen betalen. En dan kan je zeggen van, nou weet je wat, we gooien er gewoon wat extra geld tegenaan. We gaan die oude mensen vragen of ze uh, hun eigen vermogen of inkomen... ook willen inzetten voor het kopen van zorg. Maar daarmee los je het onderliggende probleem... het feit dat er weinig mensen moeten zorgen voor veel mensen... Uh, los je niet op. Dus de aantallen doktoren, uh, zusters, uh, de aantallen bedden, die, die worden niet meteen groter op het moment dat je er meer geld tegen aangooit. Dus ik, ik denk eigenlijk, ik vind het wel, een, het is een logisch en uh, een, ook niet helemaal uh, onsympathiek idee dat mensen ook zelf moeten nadenken, maar ik, ik denk dat dat op dit, in, in, in dit gebied, dus het gebied van de zorg, waarbij het heel lang duurt voordat het aanbod reageert op de prijs in econometaal, dus waarbij het heel lang duurt voordat er extra doktoren zijn als je zegt van nou, we gaan daar nu meer voor betalen dan, dan vermoed ik eigenlijk dat het... als je van mensen gaat vragen dat ze, dat ze zelf gaan betalen... dat het maar één effect heeft, namelijk dat de zorg duurder wordt. Maar niet dat, er, uh, dat er, uh, de tekorten die men nu voorspelt opgelost worden. En als ze dat dan zelf moeten gaan betalen uit bijvoorbeeld een pensioen... dan is het nog maar te vraag of ze dat pensioen krijgen. Ja, dat alle risico's. Dat hoor je nu vaker inderdaad, dat het pensioen uh, de, uh, onzeker wordt. Ja, um, yeah, Dat is waar. Ik moet daar wel altijd bij aantekenen... het pensioen is altijd onzeker uh, geweest. We hebben een tijd gehad waarbij dat opgevangen kon worden... door de, uh, door de grote aantallen jonge mensen... Die, uh, die in verhouding tot het aantal pensioenontvangers... makkelijk um, die last konden dragen. En dat wordt nu ook door de vergrijzing wat minder... Um, ja, dus, dus dat is een tweede onzekerheid die er aan bij komt. Ja. Maar zijn we nou een beetje afscheid aan het nemen van het begrip solidariteit... of kan dat nog wel gehandhaafd worden uh, door te zeggen van, uh, door meer werkenden te, ja, te krijgen in deze maatschappij? De vraag is natuurlijk hoe dat moet. Yeah. Ja, dus so, um, de, als je naar dit, de adviesaanvraag van de minister kijkt... dan zegt ze feitelijk van nou, laat mensen wat voor zichzelf zorgen... en dan automatisch kleeft daar iets aan van en die solidariteit, daar hoeven we niet... Uh, uh, niet langer aan mee te doen. Ik, ik vind dat toch wat te snel, uh, te snel gedacht. Kijk, wat ik, waar we net mee begonnen... het verhaal van wie heeft er een, uh, een sociale omgeving... waar ze op terug kunnen vallen. Ja, dat is niet voor iedereen het geval. En, en het, wat dan solidariteit is... dat je dan zegt, nou, dat maakt niet uit. We, gemiddeld gedaan, we zijn er genoeg jongeren om voor ouderen te zorgen. En, en met elkaar delen we dat risico. En ik denk dat dat ja, iets waardevols is... wat we vooral in stand moeten houden. Uh, het punt is alleen, we moeten wel zorgen... Dat, er dan, uh, dat de verhouding niet helemaal scheef loopt. Dus dat er niet hè, voor elke jongeren, twee hulpbehoevende ouderen zijn die... Uh, je, je kan je op je klompen aanvoelen dat dat op termijn niet, niet te doen is. Dus ik maar denk hoe gaan dat, we dat doen dan? Nou ja, kijk, ik denk dus dat we... Uh, dat, dat er, er, is, er is zeker iets uh, de moeite waard in die solidariteit... en dat moeten we uh, in stand houden. Maar we moeten tegelijkertijd zorgen dat de, de oorzaak van het probleem... namelijk dat er dus veel mensen uh, ontvangen... Uh, ten opzichte van het nou, aantal mensen dat betaalt... daar zou je uh, een oplossing moeten zoeken. Dus, en welke oplossing is dat? Nou ja, het. Uh, er zijn uh, verschillende manieren waar je daar... Uh nou, verschillende manieren om daarnaar te kijken. Je kan zeggen, nou, zorg dat mensen langer actief zijn. Dat ze eerder gaan werken, langer doorwerken. Dat ze dus minder snel uh, aan, de, aan de vragende kant komen te staan. Eerder werken, maar dan moeten ze dus ophouden met studeren op een bepaalde tijd. Ja, of we zouden ervoor moeten zorgen dat jonge mensen minder lang uh, werkloos zijn... Uh, en sneller aan de bak kunnen komen. Hè. Dat dus is, iets doen in de jeugdwerkloosheid. Ja, dat, is, dat lijkt me een eerste... Nou, heb ik daar op zich, denk ik dat er wel... Uh, dat er vanzelf, uh, op het moment dat er, dat er veel vraag komt... Uh, of, uh, naar, uh, naar mensen die, die uh, zorg kunnen bieden, dan, dan gaat het met de jeugdwerkloosheid ook wel de goede kant op. Maar ik denk dat, dat je in ieder geval de beperkingen die daar, uh, die daar gelden, uh, daar zou je iets aan moeten doen. En tegelijkertijd moet je kijken ja, wat zijn de andere manieren waarop je uh, de verhouding tussen uh, ontvangende en betalende mensen kan herstellen. Ja, je kan zorgen dat er meer betalende mensen komen. Het zij door meer kinderen. Nou, is dat een beetje uh, een lang proces. Of je moet <laughs> kijken of er mensen uit het buitenland hier uh, willen komen... om in de zorg uh, te gaan werken. En die mensen uit het buitenland, die worden hier soms met de nek aangekeken. Yeah. Ja, dat is, uh, zoals je zegt, een, een kortzichtige uh, manier van doen. Die gaan we nog hard nodig hebben. Ja, die polen die ons land nu verlaten, omdat ze in Duitsland eigenlijk wel gewaardeerd worden, die moeten we proberen te houden, zegt u? Ja, kijk, uh, de, de, ja, uh, ik denk dat dat een goed idee is. Ik ben op zich, ik ben een econoam, dus ik denk de, uh, uiteindelijk uh, komen die polen vanzelf wel terug als we hier een enorm tekort hebben. Uh, maar het, uh, het probleem van, vooral als het gaat over zorg, is dat je, je hebt een vrij lange tijd nodig... hebt. Uh, om mensen uh, klaar te stomen om daar aan mee te helpen. Dus uh, de Paul die nu uh, asperges steekt... Ja, voordat je daar een bejaardenverzorger van gemaakt hebt... die Nederlands spreekt en een beetje uh, de weg weet... Ja, dan ben je wel een paar jaar verder. Dus het, uh, um, het, op zich is dat, uh, is dat iets wat, ja, wat, waar we nu eigenlijk al over na zouden moeten denken. Lange werken, zegt u, is ook belangrijk. Nou, dat klinkt mooi, maar dan kom je automatisch terecht bij wat je altijd hoort. Namelijk werkgevers die niet op oudere werknemers zitten te wachten, meneer Kraam. Ja, dat is waar. En dat hoor je vaker. En ik, daar denk ik van, de wel, ja, eens de wal gaat de schip, het schip uiteindelijk wel keren. Uh, dus de, je kan als werkgever wel zeggen, ik heb liever een jongere. Maar als het aantal jongeren uh, steeds verder terugloopt, ja, dan wordt het toch lastig. Uh, die ouderen, die, uh, uh, die zijn er. En... Uh, ik denk dat de werkgevers die nu zeggen van doe mij maar een jongen, ook zeggen van ja, als er helemaal niemand is, dan wil ik rustig zijn proberen. Dus het komt uiteindelijk vanzelf wel goed? Uh, daar vertrouwen we wel op, ja. econom Thijs Knaap, voormalig onderzoeker bij onder andere het Centraal Planbureau. Blijft u nog even zitten, want zometeen praat ik nog met u verder. Zometeen nog een ode aan de locatie Theater op Oerol. En De handel in suiker en cacao drijft op leningen van banken. En kunnen die banken die hoge prijzen dan ook drukken? Na het nieuws met The Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Blijft onduidelijk of er een Nederlander is onder de slachtoffers van de Russische vliegramp. Volgens de Russische autoriteiten is onder de 44 doden een Nederlander. Maar het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat niet bevestigen. Het Russische toestel stortte vannacht neer vlak voor de landing in Petrozavodsk. Acht mensen overleefden het ongeluk. Het aantal doden na de dubbele bomaanslag in Irak is opgelopen tot 22. Zeker 30 mensen raakten gewond. In de provinciehoofdstad Diwania ontploften kort na elkaar twee bommen bij het huis van de gouverneur. De meeste slachtoffers zijn bewakers van de gouverneur. Tot zaterdag wordt er nog subsidie gegeven als er een schone bestelauto wordt gekocht. Daarna stopt de regeling voor bestelauto's met een roetfilter. Dat is drie maanden eerder dan aanvankelijk de bedoeling was. Maar het geld is op, zegt de staatssecretaris Atsma. En in de haven van Rotterdam zijn twee koperdieven opgepakt. Ze werden vannacht betrapt met tientallen kilo's gestolen koper. Het koper bleek van een bliksemafleider te komen. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen knooppunt Evelingen en Noordloos 7 kilometer. Tussen Lexmond en Noordloos is de rechte rijschok dichter. Er staat een kapotte vrachtwagen. Verkeer richting Gorkum kan het beste omrijden door de Borden Den Bosch te volgen. De route over de A2 en de A15. Radio 1. De gids .fm, Met Felix Murders. Tot 12 uur nog een nieuwe wets windorgel op oerol En de VOC is niet meer, maar Nederlandse banken die spelen nog steeds een cruciale rol in de grondstoffenhandel. Ik maat verder met macro-econoom Thijs Knaap over de bezuinigingen... en vooral de keuzes die daarbij gemaakt worden. En meneer Knaap, u liet zich net ontvallen... ja, misschien moeten er maar wat meer kinderen bij komen in Nederland... maar dat is een langdurig proces, dat is juist. Maar zou dat moeten, zou je dat moeten stimuleren als overheid? Ja, kijk. Uh, ik had het eerder over het risico dat je, dat je tegenwoordig uh, uh, verzekerd hebt. Dus als je, als je oud wordt, dan, uh, dan, dan kan de staat voor je zorgen... en dan hoef je niet meer uh, op je kinderen terug te vallen. Je, je kan een verhaal houden dat dat er feitelijk de, de oorzaak van is... dat mensen uh, nu veel minder uh, kinderen maken dan vroeger. Ehm... Uh, nou ja, dan kan je het ook omdraaien en zeggen van... oké, okay, uh, kennelijk reageert men op, uh, op, op dit soort uh, prikkels. Als, uh, als, als, het, uh, als kinderen minder opleveren, maken we er minder. Laten we de boel maar eens gaan subsidiëren. Laten we maar eens per kind uh, bijvoorbeeld een, een, een bonus uitkeren aan mm -hmm. ouders. Dat is een manier om meer uh, nageslacht te maken. Nou, dat, dat, is, dat klinkt een beetje uh, vreemd... maar dat, dat zijn dingen die daadwerkelijk uh, in de wereld geprobeerd zijn. Frankrijk bijvoorbeeld, uh, als je daar... Uh, de eerste twee kinderen uh, gebeurt er niks. Maar bij het derde kind krijg je een bonus van een paar duizend euro. Uh, nou, wat we, we weten is dat feitelijk uh, dat soort bedragen wat, dat, wat daar dan speelt... te klein is om echt een, uh, een effect te hebben. Dus ouders die nadenken van moeten we uh, nog beginnen aan een, aan een kind... Ja, die gaan niet uh, overstag door de belofte van uh, een bedrag... wat je feitelijk alweer kwijt bent als het kind uh, op zijn uh, dertiende een beugel moet. Zijn er voorbeelden van in de wereld? Ja, dus hè, de, uh, nou ja, de, de, de, in West-Europa heb je dus de Fransen die daar vrij actief uh, mee zijn. Uh, de, de, daar, daar worden uh, geldbedragen uitgekeerd. Of in ieder geval in het verleden is dat gebeurd uh, voor ouders die goed hun best gedaan hebben. In Duitsland is het een, een veel terugkerend uh, debat. De Duitsers hebben ook het idee, van, moet er moeten meer jonge Duitsers komen. En daar zoekt men het vooral in, uh, ook in bijvoorbeeld extra stemrecht voor mensen met kinderen. Als je kinderen onder de 18 hebt, dan mag je voor, mag je voor ze stemmen. En ja, de, af en toe hoor je wel eens zo'n verhaal uit een, uh, uit een deelrepubliek van Rusland... waar dan een koelkast beloofd wordt uh, voor, voor je ja. hè, voor uh, het eind van het jaar een kind produceert. En dat, uh, daar is het ja, vrij succesvol uh, wat, je dan, uh, wat je dan hoort. Is het voorstelbaar dat we in Nederland, wat gezondheidszorg betreft, Amerikaanse toestanden gaan krijgen? Dat is een vraag van Hester Dijkstra, die is binnengekomen via de gids.wm. Ja, Amerikaanse toestanden, uh, dat, dat is een beetje. Um, dat, dat, dan moet ik toch vooral denken aan, de, aan het verzekeren voor, uh, voor calamiteiten. Ik breek mijn been en ik, ik, heb, ik moet een verzekering hebben om, om, om de gips omheen te laten zitten. En het punt in Amerika is dat dat soort verzekeringen wordt geregeld voor, via de werkgever. En dat werkt eigenlijk heel slecht, want mensen die dan geen baan hebben, hebben dan. Geen of hele dure verzekeringen. Heel veel mensen lopen onverzekerd rond. Nou, dat soort toestanden hebben we nu niet in Nederland. We zijn allemaal verplicht verzekerd uh, voor dat soort calamiteiten. En dat gaan we in de toekomst ook niet krijgen. Daar uh, heb ik eigenlijk geen, uh, geen vrees voor. Het, het punt waar het nu om gaat is de, uh, de, zeg maar de verzekering voor de dingen... die ja, waarvan je eigenlijk wel weet dat ze komen. Namelijk dat als je oud en hulpbehoevend bent, dat je dan iemand nodig hebt om je, uh, om je bed op te maken. Hmm. Um, ja, daar hebben de Amerikanen het overigens niet zo heel slecht geregeld. Uh, die hebben dan uh, een, een overheidssysteem wat wel op het onze lijkt. Uh, en dus zitten we feitelijk al met de Amerikaanse toestanden. Ik denk dat de vraag een beetje is: van ja, uh, he, bij Amerika heb je vaak het, het, het, het idee van iedereen zorgt maar voor zichzelf. En uh, als je het niet zorgt, dan, dan moet je maar in de goot gaan liggen. Ja, kijk, euh, het, ik zie het eerlijk gezegd niet gebeuren hoor, in Nederland. Je hoort wel, het, we schuiven soms een beetje op in die richting, maar zover zo zal het nooit komen, denk ik. Een optimistische macro-econom, Thijs Knaap. Hartelijk dank. Graag gedaan. de gids.fm. Storm en regen tijdens de afgelopen weekend Nederland en zo ook ter Schelling, waar het Oerl Festival woedt. De theatermakers die buiten spelen hadden het niet makkelijk. Verslaggever Botte Jellema, je bent ook op het eiland. Hadden ze er veel last van? Ja, ja, nou een paar... een paar voorstellingen is afgeblazen en een aantal is ook wel aangepast, maar het meeste is eigenlijk toch gewoon wel doorgegaan. Uh, de openingsect dat was Harmonic Field, uh, dat grappig genoeg alleen werkt uh, als het een beetje waait. Uh, maar daar uh, waaide het vrijdag dan dus te hard voor, dus dat ging niet door. Uh, maar gisteren was het veel beter weer en toen uh, klonk het echt prachtig. Ik ben er doorheen gelopen, was heerlijk. En Het zijn allemaal kleine bouwwerkjes die geluiden produceren als de wind er doorheen blaast. En soms zijn het gewoon wat fluiten, dan zijn het Molentjes uh, met trommels zijn echt honderden bouwwerkjes, uh, trommeltjes of xylofoonstaafjes. Of anders zijn het lijnen die uh, zingen in de wind. Bent, deze... bent u het hele weekend al op het eiland? Ja. Heeft u al aardig wat wind meegemaakt? Schat? We hebben heel veel wind meegemaakt. Meer dan zit... ons lied was. Nu zit u te genieten van de wind eigenlijk. Ja Absoluut. Ik vind super vind ik nog een uh, te licht omschreven iets. Ja, want het, het is echt geweldig. Heel ingenieus in elkaar gezet. Ja. ja. Want het zijn eigenlijk het molentjes, die drijven belletjes aan en trommeltjes aan. Ja, het is voor, voor alles beweegt gewoon voortdurend inderdaad. Natuurlijk vanwege het feit dat het waait. Ja, want als je nu een windvlaag hebt... Ja, dan heb je meer muziek, meer geluid. Ja, klopt. Ja, ik zit echt te genieten inderdaad. Al heel lang. Ik kan hier de hele dag wel zitten, ja. Dat klinkt als een soort mantra. Als je het er echt binnen laat komen, dan kun je gewoon een beetje mee laten deinen met het geluid, ja. Geweldig, geweldig. Je is echt genieten. Kunt u beschrijven wat, wat hier is te zien? Beschrijven? Je vergeet uh... het ook bijna als je hier zit. Nou, ja, ik ben technisch van achtergrond, dus ik, ik ja. heb ongeveer alle principes wel een klein beetje begrepen. Ja. Maar je zit hier net in het centrum van alle, waar alle geluiden ongeveer samenkomt. En dat is echt heerlijk. Dus Die windmolens, de, de trommels daar, snaren die daar strak gespannen zijn. Dansen, gaan in, de wind. De dansen in de wind. Ja, dansen is het juiste woord. En het is net of je in een jachthaven zit en hoor je hetzelfde geluid. Van de touwen die strak gespannen zijn in de wind dat is, is heerlijk. En nu is het weer even wat rustiger. Ja. Verrukkelijk. Ja. Als je goed bekijkt, denk je van, goh, dat ga ik thuis ook eens namaken. Ja. <laughs> Bijvoorbeeld. Leuk voor de buren. Daar hadden wij het ook al over. Ja. <laughs> dat de buren dat wat minder zouden waarschijnlijk vinden. waarschijnlijk. Fields. Een Franse productie waar het festival Oural mee opende. Botten, wat was dit? Ja, dit was uh, in een prachtig duingebied van uh, staatsbosbeheer. Bosbeheer. Het is typisch zo'n uh, locatieproductie, zoals je die hier op Orol heel veel ziet. En omdat Orol dit jaar 30ste, de derde editie beleeft, brengen ze uh, ook een ode aan het locatietheater. En vormgever Teun Mosk, die maakte in opdracht van het Theaterinstituut Nederland... ...de locatie tentoonstelling ergens en overal. En daarin kan je de geschiedenis van het locatietheater in Nederland zien. Het eerste huisje waar we in staan. Ja. Want het zijn allemaal huisjes. Dit is het grootste en hier moet je meteen doorheen. En dan hangt een sproeier boven ons. Dat klopt, ja. Het regent weer. Alsof het... we nog niet nat geregend waren op uh, Oerol. Op nee, inderdaad. Het is uh, altijd spannend natuurlijk met locatie theater. En daarom uh, dacht ik ook dat je via de regen binnenkomt. Want eigenlijk op een locatie altijd het eerste wat je doet... is dat je de lucht in kijkt. Van ja, wat voor weer wordt het. En daarom dacht ik, ja, het is mooi als je via regen... dan de tentoonstelling binnenkomt. Ja, precies. Laten we even doorlopen, want ja. dit, is, uh, dit is niet goed. Het is er is goed voor. <laughs> Ik heb net een beetje opgedroogd. Ja, steunmosk. Ja. dit is een ontwerp van jou. Ja. Jij bent zelf, uh, jij bent vormgever, Je uh, doet ook veel vormgeving van uh, locatietheater. Hier op Oerol heb je ook heel veel ja. dingen al gemaakt. Ja. Ja. Hoe doe je dat? Locatietheater vormgeven? Het verschilt een beetje per project, maar bijvoorbeeld walking, walking is echt iets wat je vanuit het landschap maakt. Dus dat is echt naar, ja, naar het eiland toe gaan en dan uh, ja, rond gaan kijken naar, naar het landschap. En uh, vandaar het, uh, ontstaan dan ideeën. Ja. Het is een half voetbalveld ongeveer wat je hebt omheind met, uh, met de gele boarding. Ja. Waarom moest het omheind worden? Uh, nou, wat ik eigenlijk wou, dat het een soort uh, dorpje was wat rondreizen. En een dorpje wat op zichzelf staat... En dat is eigenlijk ook wat locatietheater is, dat je met z'n allen, met het hele team, uh, ja, je eigen keuken, je eigen mensen uit de buurt. Uh, ja, dat je echt ja, een ingreep doet in een plek. En daar ja. dus eigen je, je eigen plek van maakt. Je ja. hebt het uh, ook allemaal huisjes gemaakt. Ja. Uh, wat is er in die huisjes te zien? Nou, hier bijvoorbeeld uh, een huisje met uh, een schuur. Daar zitten er twee mensen in. <laughs> Hallo. Hallo, goedag, radio, radio 1. Radio 1. Waar, waar kijkt u naar? Uh, na een documentaire over uh, producties op locatie. Is dat een fijne vorm om, uh, om voorstellingen te zien? Ik vind het wel. Ik vind wel dat het wat toevoegt. De manier waarop de uh, makers de omgeving gebruiken in hun stuk, hè, de wisselwerking uh, daarin. Ja, dat vind ik wel uh, toegevoegde waarde hebben. Ja. Ik vind het ook heel bijzonder dat je dan iets ziet wat je niet ergens anders kan zien. Het is heel uniek uh, daardoor. Ja. Okay. Dank u wel. Ja. Zoiets hoorde ik ook al in je eerste huisje voorbij komen ja. als tekst. De, de realiteit en de, en de kunst ja. kom, komt op zo'n plek echt heel dicht bij elkaar. Ja, ja dat, vind ik echt, dat vind ik echt het bijzondere. Omdat je ook, je hebt. Het is inderdaad het publiek, een ontmoeting met publiek en kunstenaar, maar ook met de mensen die daar wonen. Het staat zo in de maatschappij. Je moet met een boer moet je overleggen ook uh, ja, dat we met ons materieel aankwamen. En uh, dat eigenlijk de boeren, uh, al het gras van het eiland uh, daar verzameld werd. Dus het zat elkaar een beetje in de weg. Dus we moesten even goed, uh, goed over, overleg hebben. Maar uh, uiteindelijk is het uh, heel goed gegaan. Samen, uh, een mooie confrontatie tussen de kunstenaar en, uh, en de mensen die daar woont. Turn Mosk die de tentoonstelling ergens en overal voor het Theaterinstituut Nederland maakte. Het is tot en met komend weekend te zien op Oerol. De Radio 1 Tour Top 100. Uw keuze uit de 100 beste Franse hits. Doe mee naar de samenstelling van de Tour Top 100. En die platen die worden dan gedraaid in de heer ontwaakt in de proloog. Ons eigen programma tussen 11 en 12, in plaats van de gids.fm... en Radio Tour de France uiteraard. Die top 100 wordt samengesteld naar aanleiding van uw keuzes. En die keuzes kunt u maken op radio1.nl. U kiest bijvoorbeeld voor een nummer van Alizé. Denk, nou, dit nummer wil ik nog wel eens een keer vaker horen. Alize, dan stemt u op radio1.nl bij de Tour Top 100. En u hoort dat dan in de Tour Ontwaakt, want zo heet het, de proloog of Radio Tour de France. Dit is de gids.fm. Met Felix Burders. Een turbulente week voor de grondstoffenmarkt de afgelopen week. De prijzen van goud, zilver, olie en koper kelderden flink. Soms meer dan 25 procent. Ondanks dat zijn de grondstoffenprijzen nog wel steeds hoger dan normaal. Goedemorgen Rick Torke. Goedemorgen. U bent hoofd agri-commodities van ABN AMRO. Dat wil zeggen dat u met geld van de bank bedrijven financiert... die natuurlijke grondstoffen verhandelen en mogelijk ook produceren. Allereerst bent u geschrokken vorige week van die dalende prijzen? Nee, nee, nee, nee, daar schrikken we niet zo van. Uh, uh, commodities uh, of grondstoffen die zijn van nature volatiel. Volatil, uh, laten we zeggen dat ze een beetje fluctueren? Uh, ja, die fluctueren nogal. En uh, vorige week was eigenlijk geen, geen uitzondering. Um, we hebben ook de prijzen natuurlijk, wat je zelf al zei, die, die prijzen zijn uh, redelijk omhoog gegaan in afgelopen, het uh, afgelopen jaar. Dus een, een correctie is dan uh, redelijk uh, normaal. En dat heeft voor uw werkgever ABN AMRO geen negatieve gevolgen dan? Nee, nee, nee. ABN AMRO, uh, dat is wel handig om te zeggen. Wij handelen zelf niet. Uh, wij, wij, wij maken het mogelijk dat andere bedrijven handelen in grondstoffen. Dus wij financieren bedrijven en leveren andere diensten aan bedrijven... die dat, uh, die dat over de hele wereld doen. En daardoor maken wij handel mogelijk. Dus wij handelen zelf niet, dus of de prijs hoog of laag is, daar heeft ABN andere zich niet zo heel veel problemen mee. Dus een handelaar koopt een schip met graan en u um, zorgt ervoor dat het graan al van tevoren betaald wordt. Hoe, zo werkt dat ongeveer? Ja, handel is uh, niets anders dan het, uh, dan het brengen van, uh, van goederen van A naar B. Als er een prijsverschil is tussen A en B, wat het interessant maakt om die goederen uh, daar naartoe te brengen. En, uh, en dat is wat wij mogelijk maken. Um, en, en daardoor zie je ook, dat hè, er gaan natuurlijk enorme handelstromen over de hele wereld heen. En, dus het is, van, ja, dat is van, van groot belang voor de wereldeconomie... dat die goederen ook inderdaad van A naar B gaan. En toen had ik het zo even over gegaan, maar er zijn nog meer grondstoffen. Welke bijvoorbeeld? Eigenlijk alle belangrijke, dus dan heb je het over olie. Eh, we hebben het over metalen, dus aluminium, koper, zink. En dan alle agri-commodities, zoals wij dat noemen. Dus agri-grondstoffen, eh, mais, graan... Koffie, cacao, suiker, katoen, uh, sinaasappelsap, uh, olie, uh, ve vegetarische oliën. Dat zijn allemaal hele grote grondstoffen die de die hele wereld overgaan. Staal, uh, steenkool. Volgens deskundigen, deskundigen speelt Nederland een cruciale rol in die grondstoffenhandel. Hoe komt dat? Ja, dat is, een, dat is historisch al gegroeid. Uh, Nederland is natuurlijk van oorsprong een handelsland... Uh, in de, in, de, in, de, in de 17e eeuw was het natuurlijk al zo dat een handelaar wist... dat er bijvoorbeeld vanuit Indonesië uh, uh, goederen naar Nederland konden worden gebracht... en dat men daar winst op kon maken. Maar om, om zo'n schip uit te rusten had men geld nodig. En dan ging men naar geldschieters uh, in de Amsterdamse markt om, uh, om zo'n schip te financieren. En daar zijn eigenlijk, uh, wat wij nu zeggen, commodity financieringsspecialisten uh, uit, uit, uit voortgekomen... En onze bank doet dit bijvoorbeeld sinds 1720. Dus dat, uh, dat is best een lange geschiedenis. En hoe heette de bank toen dan? Dat was toen uh, de heer uh, Gregorius Mees. Die deed dat vanuit Rotterdam. En uh, het heet tegenwoordig ABN AMRO. <laughs> ja, ABN ja, AMRO is natuurlijk een fusie van een hele grote groep uh, banken... die door de geschiedenis heen met elkaar gefuseerd zijn. En uh, de oude... Bank Mees en Hopen en Bank Mees Pierson daarna, dat is een onderdeel daarvan. En uh, dat is een bank die zich traditioneel bezighoudt dus sinds 1720... met het financieren van, uh, van grondstoffen over de hele wereld. Dus daar, uh, daar is Nederland, en niet alleen ABN AMRO, andere Nederlandse banken... Uh, spelen daar ook een grote rol. Maar we waren natuurlijk voor die tijd ook al een volk... Uh, dat zich voornamelijk bezig hield met handeldrijven. Ja, dat is... Uh, dat, daar komt het ook vandaan. Dus Nederland, Nederland heeft natuurlijk de oudste beurs van de wereld. Dat, dat weten een heleboel mensen niet. Nederland speelt een hele belangrijke rol. En dat, dat komt vanuit onze geschiedenis als land. De Verenigde Oost-Indische Compagnie bijvoorbeeld? Ja, dat is dan een hele, hele oude voorganger. Dat, daar, ja, dat is natuurlijk een, een, een voorbeeld van, van hoe Nederland vroeger handelde. Heeft, ja. Want zij gaan wel al aandelen uit, hè? Ja, het eerste bedrijf. Ja, het eerste bedrijf. Dat is interessant, ik ben geen historicus, maar uh, de VOC is het eerste bedrijf dat een, uh, dat een naamloze vennootschap werd. Dus dat aandelen uitgaf. Uh, de Amsterdam, wat ik al zei, de eerste beurs in de wereld. En destijds uh, ook heel lang de belangrijkste beurs van de wereld. Dus Nederland heeft er echt wel een rol in. Rotterdamse haven, de Amsterdamse haven. Dat, uh, dat heeft allemaal met elkaar te maken natuurlijk. En dat maakt dat Nederland nog steeds een hele belangrijke rol speelt in deze markt. Is het altijd goed gegaan met het handeldrijven, met die, met die banken die dat moesten financieren? Dat zijn eigenlijk twee vragen, maar ik stel ze maar. <laughs> nou ja, kijk, um, het financieren van bedrijven, en dat geldt niet alleen voor grondstoffenhandel, dat levert natuurlijk bepaalde risico's op, want een bedrijf kan natuurlijk op een gegeven moment uh, kopje ondergaan. Um, wij doen er van alles aan om dat te voorkomen, maar, uh, maar af en toe gebeurt dat en dat uh, daar... daar um, daar lopen we als bank natuurlijk, zoals met alle klanten, lopen we daar een bepaald risico op. Maar als je natuurlijk dan op een gegeven moment de specialist in huis hebt... Die dat, die dat risico heel goed kunnen, kunnen kwantificeren... Dan, dan hoop je de, en dan vertrouw je erop dat je daar beter in bent dan andere banken. En uh, vandaar dat we dit uh, al zo lang doen. Ja, maar ik heb eigenlijk de indruk dat een bank er altijd het minste risico bij loopt. Is dat zo? Nou, maar dat is ook omdat, het, omdat de bank natuurlijk ook het minste risico wil lopen. Wij, wij, wat ik al zei, wij speculeren zelf niet met grondstoffen. Of wij handelen zelfs niet met grondstoffen. Want daar moet ook een verschil tussen worden gemaakt natuurlijk. Uh, dus wij lopen dat risico van die prijsgommeling. dat lopen we ook niet. Mensen die natuurlijk dat risico wel nemen... die verdienen waarschijnlijk ook, dat hoop ik voorzien in ieder geval... die verdienen daar ook meer geld mee als het goed gaat. Dus die hebben dan ook grotere verliezen als het een keer niet goed gaat. Wij als bank willen die rol niet... Wij, hmm. wij, vinden, wij maken het alleen maar mogelijk dat, dat handel plaatsvindt. En dus lopen en wij minder risico en dus verdienen we misschien ook iets minder geld ermee. Maar dat is het profiel wat wij gekozen hebben. En de prijzen voor de grondstoffen liggen nog steeds hoger dan normaal het geval is. Ja. Op dit moment. U zou dat kunnen sturen dus als bank? Nee. Nee. Nee, daar hebben wij de, de, de, de krachten die dat veroorzaken. We hebben het over op dit moment meer dan 6 miljard mensen op de wereld die consumeren. We hebben het over 100, 160, 170 landen in de wereld die produceren. Daar kan een bank, geen enkele bank, en ook ABN AMRO niet, heeft daar enige invloed op. Maar als u degene bent die het geld uitleent, dan trekt u toch een beetje aan de touwtjes? Nee hoor, nee, wij, nee, dat, nee, dat is niet juist. Wij financieren bedrijven die dit soort handel bedrijven... en dat zijn honderden bedrijven over de hele wereld. Dus dat is niet zo dat je daarmee eh, prijsinvloed hebt. Op geen enkele manier? Op geen enkele manier. U kunt niks doen aan die mensen die honger lijden. 1 miljard mensen op de wereld. En niet in ieder geval in mijn business. Helemaal ja. niet? Nee, U, u nee. zou er nou, bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat, dat ze een beetje van de winst die u maakt... met het financieren van dit soort zaken, teruggegeven wordt in de vorm van microkredieten, bijvoorbeeld aan de arme boeren in Brazilië, ik noem maar, maar wat. Maar dat, dat zijn zaken waar de bank zich natuurlijk wel mee bezighoudt. Uh, uh, maar ik wou, het nog, ik wou het nog anders stellen. Uh, de de armoede en de honger in de wereld wordt in principe niet veroorzaakt door een gebrek aan voedsel. Uh, honger, ik bedoel in de tachtig jaren hebben we destijds natuurlijk de honger in Afrika gezien... Een heleboel mensen weten niet dat er op dat moment in de kaders in Afrika voedsel lag. Het probleem van honger is altijd dat voedsel niet van A naar B komt. Dus voedsel is er wel, het komt alleen niet op de juiste plek. En om dat naar de juiste plek te krijgen heb je handel nodig. En die handel maken wij, nodig, uh, maken wij mogelijk. Dus in principe is het wel zo dat we wat doen aan honger. Maar we zijn, uh, dat, we zijn natuurlijk geen caritatieve instelling. Uh, wij doen dat op een commerciële basis... Zoals dat, zodat dat ook zo lang mogelijk uh, in stand kan blijven gehouden. Maar op het moment uh, dat het wat moeilijker gaat met die handel, dan uh, loopt u wat meer risico. Dan, dan zegt u, de rente moet omhoog op datgene wat we geleend hebben. Zo werkt het toch of niet? Als er, uh, als er meer risico wordt gelopen, dan is het inderdaad zo dat er hogere rentes worden gevraagd. En dat reist weer de kosten op. Nou, dan zou je kunnen zeggen, we houden die rente laag en dan profiteert iedereen daarvan. Dat, uh, dat, uh, dat zou kunnen. Uh, het, is een, het is natuurlijk wel zo dat de kosten van de rente. In een, in een lading van graan bijvoorbeeld, dat is een relatief klein bedrag. Dus dat is niet wat het grote verschil maakt... om graan goedkoper aan de andere kant van de wereld te krijgen. Daar, daar spelen hele andere factoren. En, en de financieringskosten zijn heel erg laag daarin. Zo is interessant. U kan er geen fluit aan doen. Sorry? U kan er geen fluit aan doen aan het feit dat die voedselprijzen allemaal omhoog gaan... en dat sommige mensen er echt last van hebben. en Namelijk dat ze niet te eten krijgen. Om het heel hard te zeggen, nee, daar kunnen wij niets aan doen. Nee. Helaas. Hartelijk dank Victor Keer van ABN AMRO. Wat zou ik nog willen zien op televisie als ik niet hier zat met die leuke voorstellingen op Oerol? Nou, spraakmakende zaken bijvoorbeeld. Paul Rozenmullen vraagt zich af in zijn programma waarom een asielzoeker zichzelf een brand steekt. Over groeiende psychische nood, wanhoop en gekmakende procedures. Om vijf voor half tien op Nederland 2. En Louis Theroux gaat op jachtsafari Safari in Afrika. Dat is een schietkraam vol groot wild voor rijke Amerikanen, maar die noemen het een noodzakelijk onderdeel van globaal natuurbeheer. Om vijf over tien op canvas. En het Uur van de Wolf gaat over het orkest van de 18e eeuw. Dat is een muziekgezelschap dat oude muziek speelt zoals de componisten het ooit bedoelden. Drijvende krachten erachter zijn dirigent Frans Brugge en orkestdirecteur Siwet Verster. Met extra liefde is de naam van de documentaire om 11 uur op Nederland 2. Met extra liefde. Met extra liefde ga ik luisteren naar Jurgen van den Berg. Jurgen? Hi. Ja, um, uh, Paul Rozemuller die werkt voor de ICON. En uh, we hebben natuurlijk allerlei mensen al gehoord over die omroepplannen van minister Van Bijsterveld. Maar hoe zit dat eigenlijk met die kleine levensbeschouwelijke en geestelijke omroepen? Een reactie zo een van ICON-baas Martin Freuberg. Daar gaat het ook over in het mediaforum. Want in de Telegraaf wordt een beetje gesuggereerd dat de PVV met name... oud groenlinkse Rozemuller dwars wilde zitten bij het bepalen van hun standpunt. Nou, of dat ook echt zo is, dat weten we niet. We gaan in ieder geval ook even aan Freuberg vragen, de iconbaas dus. En dan ja. straks om half twee is er standpunt.nl En daarin gaat het over uh, de plannen, uh, ook weer kabinetsplannen... met het stoppen, uh, die willen stoppen, laten we zeggen... met het subsidiëren van anti-rookprogramma's. En uh, er wordt vandaag een petitie over aangeboden in Den Haag... Uh, van allerlei organisaties die in die gezondheidszorg... die met anti-roken bezig zijn. De stelling, de vergoeding voor stoppen met roken... moet in het basispakket blijven. En wie komt daarvoor naar de studio? Dan wel elders? Lies van Gennep, directeur van Stivoro, is ook betrokken bij het partnership Stop met Roken. Dat is dat samenwerkingsverband van partijen in de gezondheidszorg die hulp bieden aan rokers die willen stoppen. En die zijn bijna uit, uh, Stivoro denk ik, hè? Ja, gezien nou, het ja. feit dat ze geen subsidie meer krijgen. Ja, precies. Daar lijkt het wel op, ja. We gaan het meemaken straks in de lunch. Het programma van Jurgen van den Berg bij de NCRV, de Nederlands Christelijke Rokkerrolvereniging, op deze zender.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 Ga naar radio1.nl voor meer informatie. Witte, ik wil je niet maar al eens hoor. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Waarom zou ik voor mijn uitvaart sparen als ik het geld toch al op de bank heb staan? Hoor je vaak zeggen. Is daarvoor bij de bank sparen echter wel verstandig? Krijgt u daar wel de hoge rente om de inflatie voor te blijven? Vanaf 5000 euro inleggen ontvangt u bij het PC Hoofddepositofonds een vaste rente van 4%. Lijkt u dat niet verstandiger? Kijk op pc.nl slash sparen.